7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft videobeelden vrijgegeven... van de aanval waarbij IS-leider Baghdadi werd gedood. De opnames zijn vanuit de lucht gemaakt. Amerikaanse generaal Mackenzie herhaalde dat Baghdadi omkwam... nadat hij een bomvest had laten afgaan... vlak voordat de Amerikaanse militairen hem wilden overmeesteren. Ook zei hij dat door de explosie twee kinderen werden gedood. Eerder sprak de VS over drie omgekomen kinderen. En volgens oorlogsrecht heeft Baghdadi binnen 24 uur een zeemansgraf gekregen. De brandweer in Californië heeft voorkomen dat bosbranden... de presidentiële bibliotheek van Ronald Reagan zouden bereiken. De Amerikaanse staat wordt getroffen door natuurbranden. En even leek het erop dat ook de bibliotheek in vlammen zou opgaan. Dat werd voorkomen, waarbij de brandweer vooral werd geholpen... door een vuurvrije zone die honderden gazende geiten hadden gecreëerd... In de bibliotheek in Simi Valley, ten noorden van L.A., zijn de presidentiële archieven van Ronald Reagan opgeslagen. Hij en zijn vrouw Nancy liggen er ook begraven. De politie heeft vijf verdachten opgepakt van een plofkraak in Dordrecht. Vannacht, even voor half vier, werd bij een winkelcentrum in het oosten van de stad een pinautomaat opgeblazen. Getuigen zagen daarna mannen wegvluchten op een scooter. Op de Dordse Randweg wist de politie de vijf verdachten aan te houden. Een explosieve opruimingsdienst doet onderzoek bij het winkelcentrum. En VVV Venlo is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de KNVB-beker. De Eredivisieclub verloor na strafschoppen... bij de amateurs van Groene Ster uit Heerlerheide, ook in Limburg. En die club speelt in de derde divisie. Onder meer Herenveen, Willem II en Heracles bereikten wel de tweede ronde. Heracles deed dat door met 4-3 te winnen van RKC Waalwijk. Het weer in ochtend is helder en fris. Temperatuur die ligt rond het vriespunt. Overdag wordt het zonnig. In de loop van de middag dan komt er vanuit het zuiden meer hoge bewolking. Maar het blijft droog. Smiddags is het fris met een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is wakker van de ANWB. Veel vertraging door een aanrijding op de A9. Van ook naar Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk, 7 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. En de vertraging is ruim een uur.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 Nee, ik kan